Zes uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In Nieuwegein is een overval gepleegd op een geldtransportbedrijf. Met een explosief is een deur uit de pand geblazen... waarna de daders naar binnen konden. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Personeel van het bedrijf wist zichzelf in veiligheid te brengen... en er vielen geen gewonden. De overvallers vertrokken in twee auto's. De politie maakt onder meer met een helikopter jacht op de daders. En daarbij zijn op- en afritten van snelwegen in de regio Utrecht afgezet.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 In Marokko is een Amerikaans legertoestel neergestort. En daarbij zijn twee militairen omgekomen en twee andere militairen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak stortte de MV-22 Osprey ten zuidwesten van de havenstad Agadir neer. Het toestel is een vliegtuig en helikopter in één. Het toestel heeft de helikopter wieken en kan daardoor recht opstijgen, maar het vliegt als een vliegtuig. Het Amerikaanse leger heeft een onderzoek naar het ongeluk ingesteld. In het Limburgse Stijl is vannacht een appartementencomplex ontruimd... totdat er brand was in een woning op de tweede etage. Hoeveel mensen hun huis uit moesten is nog niet bekend. In de woning zou een bank hebben vlam gevat. Twee mensen moesten worden behandeld voor ademhalingsproblemen. Het weer tot slot, buien en af en toe zon. De temperatuur stijgt naar een graad of twaalf. Dit was het NOS-journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. In het westen van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. En er is treinvertraging tussen Geldermalsen en Den Bosch. Daar moeten reizigers rekening houden met een vertraging van meer dan een uur. Er is daar een seina-wisselstoring. Rijden tussen Geldermalsen en Den Bosch geen treinen. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen. Het is donderdag 12 april, goedemorgen. Als het goed is hebben de Syrische troepen en de opstandelingen een uur geleden de wapens neergelegd. We proberen vanochtend uit te zoeken of er inderdaad sprake is van een staakt het vuren in Syrië. Correspondent Sanne van Hoorn heeft zo dadelijk het laatste nieuws. We hebben ook contact met een Nederlander in Damascus en praten met VN-deskundige Dick Leurdijk over eventuele volgende stappen van de Verenigde Naties. En u hoort zo dadelijk meer over de overval zojuist op een geldtransportbedrijf in Nieuwegein. We zijn aan het bellen met de politie. Noord-Korea dan wordt vandaag bijzonder veel in de gaten gehouden. Want de lancering van een lange afstandsraket is aanstaande. Hoogleraar Koreanistiek, Remco Breuker, denkt dat die lancering ook snel zal gebeuren. We praten met hem na half acht. En de man die Traven Martin doodschoot in Florida in Amerika... wordt nu toch aangeklaagd wegens doodslag. Correspondent Jacqueline Ekman vertelt over deze zaak... die in de Verenigde Staten tot veel commotie leidt. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam wil drugsrunners gaan aanpakken. En hard ook. We vragen hem straks hoe hij dat wil gaan doen. We de eredivisiewedstrijden van gisteravond na en constateren dat Ajax de grote winnaar is. Hoe gaat het met de opvarende van dat gestrande schip bij Antarctica? Hoort u ook straks. En Euro Disney in Parijs bestaat 20 jaar. gesprekken, Mickey Mouse. <laughs> dat en heel veel meer in dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet. Wij schakelen gelijk met de politie Utrecht vanwege de overval op een geldtransportbedrijf. Hans Meuleman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen? Wat is het laatste nieuws? Ja, rond half vijf hebben we de melding gekregen van een overval. Die vond plaats op een geldtransportbedrijf aan de grote Wade in Nieuwegein. En uh, volgens de informatie is daar vermoedelijk een explosief gebeurt, uh, gebruikt om een deur op te blazen. En uh, ja, het personeel in het bedrijf heeft zich gelijk in veiligheid gesteld. Dus vooralsnog hebben we geen slachtoffers. Maar getuigen spreken wel over twee Audi's die zijn weggereden. En dat er meerdere verdachten bij betrokken waren. En wat is er nu aan de hand met de overvallers? Bent u naast op jacht? Ja, uiteraard zijn alle politiecorps in kennis gesteld. En zijn alle snelwegen gecontroleerd. Ook de politieheli is de lucht ingegaan. En alle opsporingsdiensten zijn ter plaatse gegaan. Ik moet denken aan de recherche en forensische opsporingsdiensten... Op dit moment hebben we nog geen beeld van de verdachte. We weten ook nog niet of er iets buiten is gemaakt. Want u vermoedt dat de daders nog in de buurt zijn? Nee, gezien de getuigenverklaring zullen de daders met hoge snelheid zijn vertrokken. Dus uh, die zijn beslist niet meer in de buurt, denken wij. Nee, maar goed. U heeft op- en afritten van snelwegen in de regio afgezet. Heeft dat dan nog wel zin? Dat houden we voorlopig nog even vol, die controles op de snelwegen. Uh, je weet nooit of er uit een andere hoek nog informatie komt die voor ons is, Waar we dan op dat moment iets mee kunnen doen. Dus zoals nog zijn we scherp op eventuele bewegingen. Hm. Maar meneer Werderbal, u heeft ze niet in zicht. U weet niet waar ze nu zijn. U heeft niet die helikopter boven ze hangen. Nee, nee, op dit moment is daar uh, nog geen sprake van. Heeft u het idee dat het een zeer gewelddadige overval is geweest? Want ik hoor u over explosieven die er gebruikt zijn. Ja, gezien uh, het feit dat er mogelijk een explosief is gebruikt... kunnen we wel praten over een gewelddadige overval. En weet u ook al bij benadering wat er buiten is gemaakt? Nee, dat is op dit moment nog niet bekend. Meneer Meuleman van de politie Utrecht. Hartelijk dank voor deze snelle informatie. Tot de dienst. Goedemorgen. Door naar Syrië. Het ultimatum van VN-gezant Kofi Annan is een uur geleden verlopen. De Syrische president Assad moet nu zijn leger uit de steden hebben verwijderd. En het is onduidelijk of dat is gebeurd. Arabiste Petra Stine.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 Nou, er is vandaag weer uh, zwaar gevochten op verschillende plaatsen. Onder andere verschillende wijken in de stad Hooms zijn gebombardeerd met mortieren en raketten. En rondom Idlib, bij de Turkse grens, en Dera in het zuiden, bij de Judase grens, is ook zwaar gevochten. En activisten zeggen tegen mij dat uh, het regime zijn tanks uit een aantal plaatsen heeft teruggetrokken, maar die tanks volgens een nieuwe plaats heeft toegestuurd. We zeiden het al eerder, we gaan proberen uit te vinden uh, hoe de situatie is in Syrië vanochtend. In ieder geval heeft Kofi Annan nog niet gereageerd op het verlopen van het ultimatum. Er komt steeds meer kritiek op het besluit van minister Hille van Defensie om de mariniersbasis van Doren te verplaatsen naar Vlissingen. De plaatsvervangend commissaris van de Koningin in Utrecht snapt het besluit niet. Nou, we vinden het inderdaad teleurstellend en jammer en we kunnen het ook niet helemaal begrijpen omdat het voordeliger is om hier te blijven dan om te vertrekken. En ook de Tweede Kamer bemoeit zich nu met de verhuizing. d 66 Kamerlid Hatsishi wil duidelijkheid over wat die verhuizing nu gaat kosten. Wat je nu krijgt, dat het een beetje een wel eens niet te een spelletje wordt. Ik bedoel, Doren zegt het kost 80 miljoen bij ons voor uitbreiding. Minister Hille zegt nee, het is 130 miljoen. Uh, dus je krijgt een, een soort discussie over de feiten. En dat is de reden waarom D66 zegt we moeten een onafhankelijk advies krijgen over de twee business cases die nu voorliggen. Ook de PVV wil meer duidelijkheid, maar vindt een onafhankelijk onderzoek te ver gaan. Nou nee, Ik denk dat dat te veel tijd gaat kosten. Uh, ik ben uh, eerder voorstander van een hoorzitting... waarbij we de partijen nogmaals uitnodigen om hun verhaal op tafel te leggen. Om te kijken of we op deze manier op een snellere wijze uh, duidelijkheid kunnen krijgen over uh, achterliggende zaken. De regeringspartij CDA heeft bij monden van Raymond Knops ook nog wel wat vragen over die verhuizing naar Vlissingen tegen Vlissing en naderhand blijkt dat het allemaal tegenvalt en Defensie wordt opgezadeld met extra kosten, dan is de vraag of we de goede besluit hebben genomen. En we zitten hier wel ook om de belastinggeld op een goede manier te besteden. En de Kamer moet het ook kunnen controleren. En nogmaals, op basis van, van de brief zoals die nu voor ligt, hebben wij nog wel een aantal vragen voordat wij zouden kunnen instemmen. Dan naar Amerika in Florida is de buurtbewaker George Zimmerman aangehouden op verdenking van doodslag. Zimmerman wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van de zwarte tiener Traven Martin. Zimmerman schoot de 17-jarige Trayvon eind februari bij een supermarkt dood... omdat hij hem er verdacht uit vond zien. Later zei hij dat hij uit zelfverdediging schoot. En dankzij een lokale wet kon hij daardoor niet vervolgd worden. Want zelfverdediging is niet strafbaar. Veel Amerikanen noemen het een racistische moord. Dominee Sharpton zegt dat de tiener weerloos was toen hij werd aangevallen. Trayvon Martin no crime. He had geen crime. Hij had geen weapon. En hij had elk legal recht om waar hij was. The rush to judgment was those that moved against him said he was suspicious and took his life. Volgens de aanklager zijn de nabestaanden van Travon het slachtoffer geworden van die wet. Remember, it is Travon's family that are our constitutional victims and who have the right to know the critical stages of these proceedings. Ouders van Schreven zijn opgelucht nu de moordenaar is aangehouden en vervolgd gaat worden. Zijn moeder werd na het bekendmaken van de aanklacht Emotioneel. First of all, I want to say thank God. Amen. We simply wanted an arrest. We wanted nothing more, nothing less. We just wanted an arrest. And we got it. Amen. And I say thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Verder hoopt ze dat mensen voortaan niet meer naar huidskleur kijken, omdat iedereen gelijk is. Ik wil van mijn colour. Het is niet het is niet red. De moordenaar van Trayvon Martin moet zich morgen voor de rechter verantwoorden. Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is benoemd op twee nieuwe belangrijke posten... die tot nu toe nog op naam stonden van zijn overleden vader. Kim Jong-un is nu voorzitter van de centrale militaire commissie... van de regerende communistische partij. En ook is hij benoemd tot lid van het politbureau. Hij werd gisteren voor de functies aangewezen... op een speciale conferentie van de partij. Ja, Kim Jong-un kreeg een staande ovatie van zijn partijgenoot. Tijdens de bijeenkomst kreeg zijn vader, Kim Jong-il, postuum de titel eeuwige secretaris-generaal. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag gedebatteerd over de lekkende borstimplantaten van het merk PIP. PIP. In Nederland hebben mogelijk 5000 vrouwen implantaten van het Franse merk, maar het is vaak onduidelijk welke risico's ze lopen. Paul man vertelde een slachtoffer over haar verhaal. Gerrit de Jong werd ernstig ziek nadat ze de ondeugdelijke borstimplantaten had gekregen. Ik heb uh, na nu bekend de pipimplantaten gekregen. En ik kreeg al heel gauw uh, problemen met mijn gewrichten... problemen met mijn geheugen... en uh, problemen in het gedeelte, het gebied waar mijn implantaten zaten. En toen ze nog zieker werd en inmiddels vier andere implantaten had geprobeerd... liet ze een uitgebreid onderzoek doen. Aan het einde van het onderzoek zei hij tegen mij... Van, nou, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws voor je. Het goede nieuws is dat ik weet wat je mankeert... En dat het ook een naam heeft. Het slechte nieuws is dat ik niks voor je kan doen. En dat je dus bij deze ongeneeslijk ziek bent. Ja, want toen werd pas het verband gelegd tussen haar ziekte en de implantaten van het merk P PIP. Inmiddels zijn de siliconen verspreid door haar hele lichaam. Ik heb ze in de lymfeklieren, op de longen, in de hersenen en uh, in andere delen van mijn lichaam zitten. En uh, nou, in mijn nek zijn ze het beste te voelen. Daar heb ik dus gewoon allemaal, allemaal bultjes zitten. De jong wil dat er een betere registratie en controle komt voor vrouwen met de PIP-implantaten. De bond tegen het vloeken verandert van naam. Bij bezoeken aan scholen heet de bond voortaan klassentaal. De andere naam is onderdeel van een nieuwe campagne van de bond. De organisatie wil het wat uh, suffe imago afstoffen. Dat is een woordvoerder. En we gaan onze achterban uitleggen dat het nodig is... om het scholenwerk onder een andere naam voor te gaan zetten... en om met nieuwe, frisse campagnes, met mooie beelden de samenleving te bereiken. Volgens de organisatie is het vloeken nog te veel ingeburgerd... in de Nederlandse taal. Een verslaggever vroeg welke alternatieven er dan zijn voor een scheldwoord. Wat zegt u nou wanneer u op uw vingers slaat? Heel hard. au! Echt geen vloeken? Geen vloeken, want ik hou van God en ik zou niet zijn naam misbruiken. Komende weken houdt de bond bijeenkomsten voor de achterban en vrijwilligers... om de nieuwe campagne toe te lichten. Bij die bijeenkomsten blijft de organisatie overigens gewoon... de bond tegen het vloeken heten. Alleen op schoolbezoek dus verandert de naam. Alle beurzen in New York zijn ze gisteren opgevierd na vijf op een volgende dagen van koersverliezen. ...koersen stegen door de beter dan verwachte cijfers... ...die aluminiumproducent Alcoa afgelopen dinsdag nabuurs publiceerde. Technologie-graadmeter Nasdaq klom 0,8 procent... ...en het aandeel Apple daalde daar wel met vier tiende procent. Justitie is bezig met een onderzoek naar verboden prijsafspraken... ...tussen Apple en uitgevers van elektronische boeken. geven de Dow Jones-index beëindigde de handelsdag 17 procent hoger. Dan naar Japan, daar wordt alweer gehandeld. Japan Nikkei index staat op een winst. Van de nou, 0,12%. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is bijna kwart over zes. The Lion King is de meest lucratieve musical ooit in Broadway in New York. De Disney Musical heeft The Phantom of the Opera van de eerste plaats verdrongen. The Lion King heeft sinds de start in 1997 al ruim 650 miljoen euro opgebracht. En The Phantom of the Opera eh, ook 650 miljoen, maar Net een paar honderdduizend minder sinds de musical in 1988 op de planken kwam. Nou, records breken voor The Lion King, geen probleem. When I was a cool young one. De Lion King Hakuna Matada, deze uitvoering was van Jimmy Cliff. Waar is Mino Remmers vanochtend? Mino, goeiemorgen. Ja, dat had ik heel graag willen weten. Ik denk dat ik maar gewoon eventjes uh, naar Suriname ga. Gisteren heeft minister Oeire Rozentan namelijk besloten... de ontwikkelingssamenwerking met Suriname op te schorten. Dat, uh, terwijl in 1975 nog allerlei mooie woorden werden gesproken... door premier Den L, nooit zou het land in de steek worden gelaten. En daarvoor... Uh, de onafhankelijkheidsverklaring door de eerste president van Suriname, Verrier. We gaan naar Goed, nou, dat gaat niet helemaal lekker dit. Uh, we gaan het zo hebben over Suriname en de stad van Ori Dat doen we met Mino Remmers, maar dat komt later, begrijp ik nu. Gaan we eerst naar Zuid-Korea. Eh, Japan, Amerika en ook China en Zuid-Korea... dus allemaal bezorgd over de aangekondigde lancering van een satelliet door Noord-Korea. Want dit is niet gewoon een verkapte test voor een lange afstandsraket. Tenminste, dat denken ze niet. Het wordt gezien als een regelrechte provocatie. Noord-Korea is er van geen kwaad bewust. Het is een belangrijke week voor Noord-Korea. Aanstaande zondag wordt de 100-jarige geboortedag... van de eeuwige leider Kim Il-sung gevierd. En gisteren werd zijn kleinzoon, de huidige leider Kim Jong-un... benoemd tot partijsecretaris. Dat werd met grote vreugde op de staatstelevisie meegedeeld. Maar hoogtepunt moet worden de lancering van een raket, in deze dagen. De omliggende landen maken zich zorgen, zoals Japan... Het land heeft op Ishigagi, een van de zuidelijke vakantieeilanden, anti-raketsystemen opgesteld. Want de raket kan op bewoond gebied vallen, zegt een Japanse veiligheidsadviseur. Het is mogelijk dat het over residentiële area's in die eilanden so, uh, you Dus know, we kunnen out niet possibility. En die kans is niet denkbeeldig. Bij een eerder rakettest van Noord-Korea eind vorige eeuw ging het ook bijna mis. In 1998-missile test. Delen van de raket vielen slechts 60 kilometer uit de Japanse kust. Dus dat scheelde maar een haar. Alle reden dus voor Japan, zegt de veiligheidsadviseur... om een anti-raket systeem in stelling te brengen. Vakantiegangers op Ishigagi zijn wel bezorgd. Maar ja, er was al geboekt. Ja, is een gevoegd, maar en bovendien, we moeten er maar aan wennen. Een inwoner van Ishigaki zegt dat hij niet wakker ligt van de dreiging. Er als ben, dan... En als de raket valt, dan is het toch al te laat om nog te vluchten. Ondertussen is ook Amerika in voortdurend overleg met Japan. Admiraal Samuel Locklear onderstreept op het ministerie van Defensie in Tokio het belang van de samenwerking. De Amerikaans-Japanse as is de hoeksteen van ons Aziatische veiligheidsbeleid, zegt de admiraal. Noord-Korea ondertussen is volkomen overtuigd van zijn goede bedoelingen. De VN verbiedt ons niet om een satelliet de ruimte in te schieten, zegt het hoofd van de lanceerbasis. Ieder land is autonoom wat betreft zijn ruimtevaartprogramma. En ik zie niet in waarom Noord-Korea daarop een uitzondering zou moeten vormen. Goed. Wij houden Noord-Korea ook in de gaten vanochtend. Of inderdaad die lancering doorgaat of die raket wordt afgeschoten. We praten er ook over met de Korea-deskundige Remco Breuker na half acht. Ah, en nu? Jawel. Maar ja. Maino Remmers, Maino goeiemorgen. Ik had dan een knopje zitten prutsen per ja. ongeluk. Oh. Nou ja, goed, dat kan Moet gebeuren. Ik niet doen, zo vroeg prutsen. <laughs> hey, ik heb al even aangegeven dat jij het over Suriname gaat hebben en de stap ja. van Uri Roosental. Waar, waar ben jij überhaupt nu? Ja, ik ben in Utrecht. Uh, daar gaan we onder andere spreken met een. Uh, even de papieren er goed bij pakken. Met Dirk Kruid. Hij is emeritus hoogleraar culturele antropologie en is gespecialiseerd in Suriname. En kan antwoord geven op de vraag hoe erg of hoe belangrijk die financiële steun nog was vanuit Nederland aan Suriname. Het gaat namelijk om zo'n 20 miljoen euro. En het is dan een, een, een geldbedrag wat afkomstig is van een, inderdaad een eerdere belofte van de toenmalige premier Den Uyl in 1975. Toen kreeg Suriname 1,6 miljard euro mee bij die onafhankelijkheid. En dat wordt dus elk jaar met een bepaald deel uitbetaald. Dat zou nog doorgaan tot 2015 en dit jaar dus 20 miljoen. Maar daarvan heeft dus de minister van Buitenlandse Zaken gezegd... dat doen we niet meer en dat heeft alles te maken met die amnestiewet... die vorige week is aangenomen. En die amnestiewet zorgt er eigenlijk voor dat onder andere Desi Bouters... als verdachte van de decembermoorden vrij uitgaat. Nou, dat schepte in politiek Den Haag ook zoveel weerstand... dat eigenlijk de partijen unaniem ervoor voorwaarden... om die steun van Nederland aan Suriname te schrappen. Behalve dan een aantal bedragen die er nog wel zijn... voor niet-governementele organisaties. En dan is het inderdaad altijd leuk om even te luisteren... naar zo'n fragment uit 1975, waarin dat geld toen werd beloofd. Inderdaad, ook door de, toen, uh, door de onafhankelijkheidsverklaring. Luister ook eventjes inderdaad, naar die uh, toenmalige president van Suriname, Ferrier. De president van de Republiek Suriname... op heden de 25 november 1975... ...in buitengewone plechtige vergadering van het parlement van Suriname... ...in de aula van de Universiteit van Suriname. Gelet op artikel 62 van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden... ...waardoor de statutaire band vanaf heden is beëindigd. Verklaren dat de Republiek Suriname vanaf heden... ...de status van onafhankelijke en soevereine staat bezit bevelen dat deze akte met onze handtekening bekrachtigd en mede ondertekend door alle ministers afgekondigd zal worden op heden de 25 november 1975 door plaatsen in het staatsblad. We zullen in nauwe samenwerking eh, verbonden blijven, want we in samenwerken, we alle andere soorten samenwerking, dus geen momenten gedachten, dan zijn we van z'n af. 1975 was dat. Premier Den Uil heeft toen ook beloofd dat er dus jaarlijks geld is voor Suriname. We zullen ze niet met lege handen achterlaten. Ja, en nu komt er toch uh, daar een streep doorheen. Dat heeft dus alles te maken met die amnestiewet. Wij gaan dus op zoek hier in Utrecht onder andere naar antwoord op de vraag hoe belangrijk die Nederlandse steun voor Suriname eigenlijk nog is. Dan horen we later van jou. Mijn nog je dankjewel. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Het werd al omschreven als superwoensdag. In de eredivisie waren zes clubs gisteravond nog in de race voor de titel. En Ajax heeft als enige van die zes gewonnen. Koploper haalde met 5-0 uit bij Heerenveen. Dat al na drie minuten doelman van de busje. Met een rode kaart verloor. Theo Jansen benutte daarna de strafschop. Aissati en driemaal Siem de Jong zorgden voor de ruime zegen. Coach Frank de Boer komt tevreden zijn over de winst van Ajax. En niet minder tevreden over de resultaten van de concurrentie. Je weet dat Feyenoord een uh, lastige uitwedstrijd heeft. Je weet dat PSV natuurlijk net uh, woensdag, uh, zondag gespeeld heeft.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 De andere topper in de Eredivisie in Alkmaar tussen AZ en FC Twente is in 2-2 geëindigd. Voor de thuisclub scoorde door beide treffers. Luc de Jong en in de slotfase invaller Bayrami scoorde voor de Tukkers. Voor AZ-coach Gert-Jan Verbeek voelde deze puntendeling niet als een nederlaag. Nou, het voelde niet als een nederlaag, het voelde als een gelijkspel. Maar uh, we hebben wel uh, de winst binnen handbereik gehad. Maar fijn. de wedstrijd duurt twee keer 45 met wat extra tijd. En, uh... Die heeft Twente goed benut. En voor de rest moet je afwachten wat andere resultaten zijn. Ik heb van de week gezegd op het moment dat je zelf niet wint. Ja, dan moet je om je heen kijken wat andere ploegen doen. Aan uh, de andere kant is Twente ook niet dichterbij gekomen. En ja, Met name de wijze ook bij voetballen. En, en dat vergelijkt met de tegenstander. Dan, dan heb ik er alle vertrouwen in dat wij, dat wij bij de eerste vier gaan eindigen. Ondanks het gelijke spel ziet Luc de Jong van Twente nog altijd ook wel titelkansen voor zijn ploeg. Nou ja, ik, uh, ik blijf wel altijd geloven nou, zolang het nog kan. En, uh, ja, ik, uh, ik denk het hele team. Dus uh, ja, ik denk dat het gewoon voor ons lekker is dat we zo die 2-2 nog hebben gemaakt. Dat, dat geeft het toch wat vertrouwen. En uh, ja, we weten nu, uh, de komende wedstrijden zijn gewoon heel belangrijk. Dat is altijd zo. En uh, ja, het kan, ja, natuurlijk kan alle kanten nog op. Ik heb ook even de speelschema's gekeken. Maar dan hoor je van de ene, die heeft een makkelijk schema en dan die heeft... Een, dus, dus ja, het zit allemaal zo dicht bij elkaar. En, ja, het, uh, we zullen zien. PSV raakte verder achterop in de titelstrijd. De ploeg van trainer Philippe Cocu verloor in Waalwijk verrassend met 2-1 van RKC. Voor de thuisclub scoorde Duits en Schet. Venegorff Hesselink deed in de slotfase wat terug namens PSV. Ruud Brood, de trainer van RKC, was trots op zijn ploeg. Ja, zonder meer. Uh, je weet dat je een moeilijke thuiswedstrijd tegemoet gaat tegen PSV. Uh, dat speelt voor het kampioenschap. De beker heeft gewonnen. Met hele goede spelers. En als je dan wint wat de jongens ook graag wilden een keer van de topploeg. In deze fase, ja, dan, dan ben je enorm trots en dan geniet je ook enorm. RKC doet het zo goed in de competitie dat het woord playoffs zelfs valt in Waalwijk. Oh, dat vindt Brood wel goed. Ja, Goed, je staat uh, op, op een plaats wat, wat uh, heel dichtbij uh, zeg maar, uh, de playoffs uh, sowieso. Ik geloof dat plaats 9, als het een beetje mee zit, mee gaat tellen. Ja, met nog vijf wedstrijden, waarom niet? Je moet gewoon, uh, hebben we ook afgesproken met teams zo hoog mogelijk eindigen. Nou, dan zijn we goed op weg. Uh, ik zeg al, uh, we spelen nog uh, twee keer thuis. En uh, ja, in deze vorm, we hebben vijf wedstrijden nu thuis gewonnen. Dus dat, dat zegt wel iets. Een verliezend coach, Philip Cocu, wist wel waar het mis ging voor uh, PSV. Je hebt uh, spelers nodig die in een kleine ruimte uh, mensen uit kunnen spelen of uh, net met een, met een snelle 1-2 uh, iets kunnen creëren. En daar moet je een hoog handelingstempo voor hebben en de bereidheid hebben om voor de goal te komen. Uh, de backs die buiten om moeten komen. En, uh, nou, ik, het is niet, niet dat het niet gebeurd is, maar daar misten we wel een bepaalde finesse in om daar RKC pijn mee te doen. En hij weet ook wat deze nederlaag betekent voor de titelaspiraties van PSV. Nou, dat we de titel wel uh, uit ons hoofd kunnen zetten. Uh, uh, denk ik, uh, we hebben zaterdag wedstrijd tegen AZ, daar moeten we ons op gaan richten. Dan kijken wat we nog uh, maximaal uh, uit het seizoen kunnen halen. Feyenoord dan liet uh, twee punten liggen in Limburg. Bij Roda kwamen de Rotterdammers niet verder dan 0-0. Feyenoord-coach Ronald Koeman kon zich wel vinden in de uh, puntendeling. Nou, ik had, vond wel dat de eerste helft uh, Roda beter was, wat gevaarlijker. Tot een paar momenten vlak voor de rust na. waarin wij gevaarlijk werden. Maar ik vond ons. Uh, ja, met name in balbezit uh, niet goed. En dat. Uh, dat ging verder eigenlijk in de tweede helft. Toen werden we beter. Beter als de tegenstander. Rode was totaal niet meer gevaarlijk. Maar. hebben eigenlijk uit het vele balbezit. Hebben we eigenlijk weinig kunnen creëren. En. de laatste fase van de aanval waren we onnauwkeurig. En. Uh, ja, en dan. eindigde de wedstrijd in 0-0. Ja, en dat betekent dat Feyenoord nu op de vierde plaats staat met 55 punten. Daarboven FC Twente met 56, gewonnen door AZ op nummer 2 met 58 punten. En bovenaan Ajax met 61 punten. De Nederlandse Davis Cup team moet het van 14 tot en met 16 september in eigen land opnemen tegen Zwitserland in de playoffs. Winnaar van het duel promoveert naar als Nederland dan wint of blijft in als Zwitserland wint in de wereldgroep. Nederlandse tennissers kwamen in 2009 voor het laatst uit de wereldgroep van de Davis Cup. De Franse wielrenner Thomas Fouclair heeft de Brabantse pijl op zijn naam geschreven. Fouclair kwam in de stromende regen na 196 kilometer solo over de finish in Overijse. De Spanjaard Oscar Freire won op een dikke minuten sprint van een achtervolgende groep, waarin Rabobankrenner Laurence Laurent Stendam negende werd. Radio 1, het nos journaal.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 ANW-verkeersinformatie. Ah nee, de eerste dagelijkse fiets staan er. Op de A7 Hoorn richting Zaandam bij de Weide wormen 4 kilometer. A12 bij Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Velperbroek 3. De A58 van Tilburg naar Breda is opvallend veel vertraging... tussen knooppunt Sint-Annebos en knooppunt Galder 5 kilometer. Tussen Geldermals en Den Bosch rijden geen treinen... door een sein- en wisselstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Morgen, het is uh, vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, we hebben het al gemeld. In Nieuwegein is een geldtransportbedrijf overvallen. En daar in de buurt, in de buurt van dat pand in Nieuwegein, is nu ook uh, Roel Pauw, onze verslaggever. Roel, wat kun jij zien? Um, nou, niet zoveel. Het is uh, nogal mistig. Um, eerder uh, in het weerbericht kwam het ook al voorbij dat het zicht hier en daar heel erg slecht is. En dat is uh, vanochtend, denk ik, in de vroege uurtjes ook heel vervelend geweest voor de politie. Want ik zal even vertellen wat er gebeurd is. De politie heeft om ongeveer half vijf een melding gekregen van een uh, gewelddadige overval op een kantoor van G4S. Dat is een uh, geldtransportbedrijf. Uh, uh, uh, een gevel is uit het pand geblazen. Mensen zijn er binnengegaan en vervolgens gevlucht. Is het verhaal in twee Audi's. De politie is er natuurlijk op afgegaan, heeft een helikopter ingezet. Maar ik denk dat die niet heel veel heeft kunnen uitrichten, want nee. het zicht is hier heel erg slecht. Weten ze, Roel, uh, waar die daders heen zijn gereden? Ik heb uh, gehoord van een politiewoordvoerder dat ze op dit moment geen idee hebben waar ze gebleven zijn. Uh, in eerste instantie zijn uh, de op- en afritten van de snelwegen hier in de buurt afgezet geweest. Maar toen ik er net aankwam rijden was alles weer open. Dus uh, het vermoeden is dat ze, uh, dat ze al een eindje onderweg zijn in hun vluchtauto's. Hm. En wat merk je dan daar nog van de politie inzet? Um, het gedeelte van de straat, de grote waarde in Nieuwegein, waar het pand staat, is afgezet. Um, in de verte zie je wel wat beweging, maar wat daar precies gebeurt is niet helemaal duidelijk. Het schijnt dat er een arrestatieteam naar binnen is geweest of nog steeds is. Er staat hier ook altijd nog een ambulance start klaar voor het geval er iets aan de hand zou zijn. Het personeel is, uh, het verhaal overigens, uh, heeft zich in veiligheid kunnen brengen... op het moment dat de uh, overval plaatsvond. Dus uh, er, er lijken geen slachtoffers te zijn. Goed. Nou, probeer nog iets dichter in de buurt te komen dan... dat je misschien uh, nog iets meer ziet. Roel, en dan horen we later van je. Rob Pauw vanuit de Nieuwegein bij dat Geldtransportbedrijf door naar Syrië. Volgens de Syrische oppositie wordt op dit moment nergens in het land zwaar gevochten. En dat is opvallend, want uh, vanochtend, vijf uur Nederlandse tijd, ging het, uh, staakt het vuren in tussen de strijdende partijen. Gistermiddag verzekerde het Syrische leger al dat het zich zou houden aan het door de Verenigde Naties gewenste staken het vuur en terugtrekking. Over de situatie in Syrië praten we met een Nederlander die voor onderzoek al een tijd in de Syrische hoofdstad, Damaskus, woont. Om veiligheidsredenen noemen wij niet zijn naam. Um, eerst maar eens even naar hoe is de dag begonnen daarbij, u uh, in Damaskus. Uh, de dag is eigenlijk rustig begonnen. Uh, het is hier een zonnige dag en... Uh... Ja, de elektriciteit is hier nog overal uit. Dat is uh, een uh, resultaat van uh, ja, een jaar conflict eigenlijk. En dat dus, is? Uh, ik denk dat er weinig mensen op de hoogte zijn van, uh, van de berichten vanochtend. Nee, maar u kreeg sowieso niet zo heel veel mee van de strijd hè, in Damaskus, begrijpen wij. Nee, in Damaskus is het redelijk rustig geweest. Ik ben wel buiten de stad geweest in uh, de afgelopen maanden. En daar is een, uh, ja, toch een totaal ander uh, beeld te zien. En met name in de centrale steden is... Uh, ...vrij heftige gevochten. Uh, zowel door de overheid, maar in de laatste maanden ook steeds intensiever door, uh, door de oppositie eigenlijk. En, en wat meldt uh, de staatsmedia? Nou, misschien heeft u het van vanochtend nog niet meegekregen, maar in ieder geval gisteravond dan over die terugtrekking. Ja. Um, gisteravond is eigenlijk vrij groot op het nieuws geweest hier. Je hebt hier uh, de staatstelevisie. iedereen heeft hier een satelliettele zijn uh, op zijn dak... En de staatstelevisie die heeft eigenlijk hetzelfde gemeld als dat de internationale media gemeld hebben. En dat is dat uh, de minister van Defensie heeft aangekondigd dat uh, ja, anderhalf uur geleden zeg maar, een staak te vuur, vuur in, uh, in zou gaan. En als ik jullie informatie mag geloven, dan, uh, ja, dan, dan, dan uh, is dat ook daadwerkelijk zo gebeurd. Maar mensen hebben uit, uiteraard hier ook andere mediakanaal tot hun beschikking zoals BBC en uh, uh, Al Jazeera. Geloof de Syriërs die u spreekt um, dat een staak dat vuren ook echt mogelijk is dat het, dat het rustig blijft? Nou ja, na, na 13 maanden is men natuurlijk een beetje cynisch. Hè? Zowel, uh, het land is heel erg verdeeld. Uh, je hebt de oppositie en je hebt de, uh, de voorstanders van het regime. En iedereen, ik denk aan beide kanten en ook alles wat ertussenin zit. Want zo scherp is die verdeling natuurlijk niet. Um, iedereen is een beetje van ja, we hebben al dertien maanden lange allerlei deadlines horen langskomen. En nooit is er iets, ja, heeft dat, dat geleid tot een, een wapenstilstand. Dus ik denk dat de meeste mensen, in ieder geval gisteren heb ik wat mensen gesproken hier. En uh, ja, men, men, men wacht het een beetje gelaten af. Zo van ja, laten we hopen dat het uh, deze keer uh, goed komt. Maar uh, als zeg maar het verleden een, uh, ja... Als we, het verleden als, uh, uh, ...als we naar het verleden kijken... ...dan hebben we daar niet zo heel erg veel vertrouwen in. Hmm. Um, die verdeeldheid waar u het net over had... ...merk je dat ook in Damascus? Ja, ik denk dat je dat zeker in Damaskus me uh, merkt. Um, kijk, als je, als je bijvoorbeeld... ...ik ben een maand geleden voor het laatst in Hama geweest. En dat is een, een stad die, uh, die heftig gebombardeerd is... Um, ...en waar vooral veel oppositie uh, woont. Maar... Daar zijn dus de tekenstellingen heel scherp. He, dan heb je echt de voorstanders en de tegenstanders en met name heel veel tegenstanders. De massa is een heel de stad. En um, ja, dan, dan merk je dat uh, ja, ja, of, of mensen zijn voor de overheid of mensen zijn tegen de overheid. Maar dat tussenin zijn ook heel veel mensen van ja, die zijn wel voor de overheid maar tegen het geweld. Of net uh, uh, de oppositie maar tegen het geweld. Nou, je hebt er heel veel kleuren in. En, ja, mensen zijn vrij open in uh, waar ze staan, eigenlijk. Ja. Wijs... Maar... Ja, wij Wijzen gewoon de Syriërs voor het mislukken van een staakt het vuren um, schuldig aan. Ja, uh, dat, is, dat is moeilijk één antwoord op te geven. Omdat er niet zoiets is als, als eenheid in het Syrische volk. Om nee, dat gaf je net aan. Ja. En uh, nou ja, de, de oppositie. Die, uh, ja, die wijst natuurlijk naar uh, de overheid als de grootste boosdoener, met Rusland en China als uh, de grootste supporters van uh, de overheid. Uh, ik moet zeggen dat de oppositie de laatste tijd... met name hier binnen in het land, dus in Syrië... ook steeds cynisch, cynischer is geworden naar het westen. He, met name van, ja, waarom, waarom grijpen jullie niet in? He, we zijn al 13 maanden hier, uh, hier bezig en uh, er is nog niks veranderd. Dus dat cynisme dat naar het westen en naar uh, de buitenwereld... in zijn geheel... Neemt toe. En de voorstanders van het regime, die, ja, die zijn eigenlijk uh, kritisch naar zo, zo ongeveer iedereen die, die wijzen overal de schuldigen aan. Hè? Dus met name het buitenland in zijn algemeen. En dan de, de golflanden en, uh, en het Westen uh, meer specifiek. Dus, uh, okay. ja. Nou goed, fijn dank dat u ons even het woord wilde staan zo vroeg in de ochtend vanuit Damascus. Heel erg het is 12 minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De kans dat Ajax kampioen wordt, is een stuk groter geworden... na de 5-0-overwinning op Herenveen gisteravond. Friese fans zijn, ondanks het verlies, toch trots op hun club. En omdat de andere topploegen niet konden winnen... heeft Herenveen ook nog steeds wel kans op Europees voetbal van vorig jaar. Joris van der Kerkhoff zag de wedstrijd vanuit een Herenveens café. Aan het eind van de wedstrijd maar eens even deze 90 minuten beschouwen. Het is nog even een paar minuten spelen... Maar we gaan terug naar het begin van de wedstrijd. Een Fries begin. In het café waar heel zachtjes wordt meegeneuried. Vooral niet te veel emoties tonen. In de hoek van de bar zitten twee iets oudere mensen. Ze kijken naar de wedstrijd en zien na drie minuten al een rode kaart, een penalty en een doelpunt. En de kleine 20 minuten later is het 2-0. En dan al snel 3-0. En dan is het stil een beetje lachen. Maar dat wordt absoluut geen spannende wedstrijd meer. Nou, een zullige goal als vierde. En bij die vijfde goal zijn we inmiddels over hele andere dingen aan het praten. Over het werk van meneer als borstwachter en mevrouw als docent in het, in het mbo. Toch wel gezellig gehad vandaag. Ik heb het supergezellig gehad. Erg leuk. Jammer dat het uh, in het begin van de wedstrijd al uh, beslist werd. Maar erg leuk gehad. Ja. Ooit gedacht dat ze dit zouden kunnen winnen? De ze, die van Heerenveen. Ja, Herenveen kan alles winnen. Maar ja, het zit nou even niet mee. Dus, uh, en de skaar, die, die blijft beperkt. De dus, uh, PSV die heeft uh, verloren. En de rest heeft gelijk gespeeld. Dus uh, het valt allemaal wel een beetje mee. Helemaal niets aan de hand. Ja, ja, we blijven positief. Hè? Die twee Ajax-supporters die er waren, die zijn inmiddels weg geloof ik. De wedstrijd is afgelopen, maar het is helemaal stil daar. Ja, absoluut. Jammer dat die Ajax-supporters weggegaan zijn. We hadden samen een kunnen vieren. Want wij hebben niks verloren. Toch? Nou ja, 5-0, maar... Ach, in, de, in de stand helemaal niks. Alles is nog mogelijk. En kampioenschap, ach, sluit ik ook niet uit. Maar bij de eerste vinger, dat zou mooi zijn. Dan kunnen we gelijk uh, Europees voetbal. En dan, uh, nou ja. Het is ook wel goed om uh, wat uit Herenveen te horen. Want die Ajax-mensen die horen we de komende tijd nog wel voldoende als ze feest gaan vieren. Ja, ik denk het wel. Maar ja, die hebben alleen uh, kampioenschap, van het jaar, maar die hebben verder ook niks. Nou, en wij hebben, ja, wij hebben het altijd leuk hier. En waarom hebben zij niks? Ja, ze hebben het kampioenschap, maar verder geen Europees voetbal, geen uh, beker... Uh, nou, Ze zijn alleen maar landskampioen? Ja, landska landskampioen. Verder. Wat stelt dat nou toch voor? Ja, dat stelt helemaal niks voor. Het is veel knapper om als Heerenveen vierde te worden. Ja, nou voor Herenveen is het hele prestatie. Voor, voor, voor, voor Ajax, nou ja, die moeten uh, mensen Europees kampioenschap... Uh, wel, wel eerder worden. Ook veel plezier hier in de hoek van de bar. Helemaal goed, jij ook. Dan helemaal goed. Dus eigenlijk Mickey Mouse, 20 jaar geleden kwam hij aan in Euro Disney. Inmiddels is hij een begrip in Frankrijk en daarbuiten. hoort u zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie. Weinland Swaan, goedemorgen. Goedemorgen. Veel mist nog steeds? Ja, vooral in het westen van het land. Noord-Holland, Zuid-Holland, stukje van Utrecht en Zeeland zitten er nog steeds onder. Maar goed, heel lang gaat het allemaal niet duren. Maar het is nog wel eventjes hinderlijk voor het verkeer. Nou, voor de rest uh, zien we nu een uh, normaal beeld op de weg. De uh, meest opvallende file die staat nu in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat 5 kilometer tussen Knoopend Sint-Annebos en Knoopend Galder. Wat verwacht je nog voor de ochtend verder? Ja, vrij normale ochtendspits, maar de donderdagochtendspits is meestal wel uh, een van de drukste van de week. Dus rond half negen ruim 200 kilometer file. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. De slavenhandel in de 17e en 18e eeuw heeft meer geld opgeleverd voor Nederland dan tot nu toe werd gedacht. Uit onderzoek blijkt dat de opbrengst toen de tijd tussen de 63 en 79 miljoen gulden lag. Een van de onderzoekers is historicus aan de Universiteit van Leiden, van Vatta. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u dat bedrag berekend? Uh, nou wat we hebben uh, waar we heel expliciet uh, naar kijken is alleen de handel. Uh, dus alleen het inkopen en verkopen van mensen, niet de productie en productie ze volgens gemaakt hebben. We hebben alleen naar die handel gekeken. En uh, ja, het is uh, een, een ingewikkeld verhaal. Want mensen werden geruild voor goederen, maar we kunnen ongeveer reconstrueren wat. Uh, Omgerekend prijzen zouden zijn langs de Afrikaanse kust. En ook uh, hoeveel uh, vervolgens in de Amerikaanse, in de verschillende koloniën, prijzen zijn geweest. En uh, op basis van steeds completer worden ge de gegevens over uh, zowel de smokkelhandel als de legale handel, hebben we een, een, een berekening kunnen maken van die bruto marge. Dus het verschil tussen de inkoop- en de verkoopprijs. Nee. En we betogen dat een groot deel, of eigenlijk het grootste deel van die bruto marge in de Nederlandse Republiek terecht kwam. En dat gaat dus om een bedrag, maar zoals zei het al van 63, 79 miljoen gulden. Hoeveel geld zou dat nu zijn ongeveer? Als je dat, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om het om te rekenen, want het gaat over een periode van ruim twee eeuwen. Dus een flinke slag om de arm. Maar je zou dat naar modern geld omgerekend, ze dus kunnen zeggen dat het 700 miljoen euro is. Ja. Om dat te berekenen heb je een goede administratie nodig. Dit is allemaal nauwkeurig bijgehouden? Ja, um, ja en dit, uh, wat, er, uh, wat eigenlijk heel erg interessant is... is dat er internationaal gezien steeds meer uh, uh, mensen bezig zijn... met het verzamelen van, van gegevens die nou, in, in bijvoorbeeld een bedrijfsarchief nog ergens zitten... of in een, in een groter archief van bijvoorbeeld de West-Indische Compagnie. En dat die gegevens bij elkaar worden gestopt in uh, grote... Uh, Internationale databases. En die uh, kunnen dus gebruikt worden om dit soort uh, berekeningen te, te maken. En het was vooral de West-Indische compagnie die zich hiermee bezig hield? Ja, het was uh, lange tijd vooral de West-Indische compagnie die zich daarmee bezig uh, heeft gehouden. Tot uh, uh, ongeveer 1730 en daarna krijg je ook dat heel veel uh, privé ondernemingen... Uh, handel gaan drijven in, in slaven. Het uh, grootste voorbeeld is de Middelburgse Commerciecompagnie, maar ook andere, uh, andere bedrijven hebben dat gedaan. En die Middelburgse Commerciecompagnie heeft een heel erg compleet uh, archief okay. nagelaten. Dus daar is ook heel veel informatie uit. En al dat geld, waar ging dat naartoe? Hoe heeft uh, het de Nederlandse economie bereikt? Nou, mensen in die tijd zelf uh, zeiden. Van, de, de, dit soort van handel, dit soort van scheepvaart is heel belangrijk, want uh, dat levert uh, werk op in uh, scheepsbouw uh, en uh, uh, we hebben uh, werk voor uh, he, jonge mannen die die naar zee gaan. Dus dat dat werd in die tijd al wel herkend als een uh, uh, als belangrijk en ja, goed verder natuurlijk het uh, uh, het, het onderhoud aan de schepen. Er moest uh, er moest van alles voor. Uh, voor gedaan worden, lonen van uh, nou, kapiteins, opvarende, uh, directeurs van dat soort compagnieën. Daar ging het heen. En natuurlijk uh, uh, vorm van belasting die er betaald werden. Uh, commissies van uh, tussenhandelaren en, uh, en dat soort van dragen. En dat zijn voor het grootste gedeelte zijn dat mensen in uh, de Nederlanden die dat geld hebben ontvangen. Er zijn niet zo heel veel, niet zo'n groot deel van die bruto marge komt uiteindelijk bijvoorbeeld bij uh, Afrikaanse... Uh, uh, uh, plekken terecht of in de, de Amerika's. Maar een groot deel gaat dus ja, via een omweg uiteindelijk weer naar mensen in, in Nederland. Dank, interessant. Karwan Vata, historicus aan de Universiteit van Leiden. Graag gedaan. Ja, en die slaven kwamen dan misschien wel in Suriname terecht. En zo werd Suriname uiteindelijk kolonie van Nederland. En zo komen we dan bij Minorama's uit vanochtend. Jongen, ja. jongen jonge, van een brug zeg. Maar nou ja, wel terecht hoor. Ja. Beetje historisch dat klopt besef. Wel. Ja, heel goed. Ja, nou ja, Dirk Kruijten ben ik op bezoek in Utrecht. Merit is hoogleraar culturele antro antropologie. Gespecialiseerd in Latijns-Amerika onder andere. En u bent pas nog in Cuba geweest, maar ook in Suriname. Sterker nog vertelt u net dat u bij de moeder van Daisy Bouters hebt gewoond. Althans, dat was de buurvrouw begrijp ik. Dat is een aantal jaren geleden toen we bezig waren een boek te schrijven over de Binnenlandse oorlog. Ja? Uh, hebt u toen Bouters ook nog gesproken? Uh, nee, het, de hele entourage om hem heen wel. Praktisch iedereen, uh, behalve Bouters zelf. Ah, jammer. Die uh, kwam nooit opdagen. Ik heb hem trouwens ook nooit bij zijn moeder gezien. Tja, maar het is wel weer diezelfde Desi Bouters die voor een. Wat is het, de derde of de vierde keer zorgt dat de geldstroom van Nederland naar Suriname wordt stopgezet? Nou, dat zal Nederland uh, met gemak zeggen. Uh, de eerste keer is die stopgezet vanwege de Decembermoorden. Dat is 82. De tweede keer is die opgezegd, uh, opgezegd uh, opgeschort. Uh, toen een van de medewerkers van Bouterse, maar daar staat Bouterse achter, een staatsgreep voor de tweede keer pleegde. De derde keer was er een conflict tussen de president van, uh, uh, van Suriname. Uh, en uh, degene die hem zou moeten bezoeken, moest dat minister Ponk zijn. Dat vond hij toch te weinig voor hem. Het moest premier Kok zijn. Nou, om een werkelijk een bananenschil heeft toen Nederland weer een paar keer de hulp opgeschort. En nu uh, weer eigenlijk, hè? Ja, nu wordt hij opgeschort uh, vanwege een wet die uh, door Suriname is aangenomen. Ja, de amnestiewet waardoor Boudersen en andere verdachten vrij uitgaan van die decembermoorden. 20 miljoen euro nou, nou, hebben we... Ik, ik zeg echt toch nog even bij, ja. uh, er is nog niemand veroordeeld vanwege de, de decembermoord. Nee. Ik ook, hè? Ja. Verdacht, ja. Ja. Um... ja. Het klinkt voor mij natuurlijk, is het nog steeds een grote bedrag. maar is dat, is dat een symbolisch bedrag? Nog, nog, uh, op dit moment nog? Op, op het volume van wat er is uitgegaan. En misschien kunnen we het tot Nou, dit gaat niet goed. Deze verbinding met uh, Mino valt af en toe oh, weg. Ja, ja, daar zijn ze toch ja. weer. Gaan we het nog één keer proberen, Mino? Uh, ja, ja nou, maar handen Stil blijven staan. Kom, misschien goed. Ja, ik blijf heel stilstaan. 1,6 miljard, daar hebben we het dus over. 20 miljoen, het is eigenlijk niet veel meer. Het is het laatste restantje wat er nog met moeite uit de pijplijn wordt geperst. En het is over het restantje van een volkenrechtelijk verdrag... dat in de tijd gesloten is tussen Suriname en... Nou, nu houden we er bij op. Gaat niet goed, deze verbinding met Mino. Later uh, komt hij terug vanochtend om te praten over voormalig... moeten we inmiddels zeggen, Nederlandse steun voor Suriname. Ja, het is mistig in Utrecht, zullen we maar zeggen. Uh, zeven minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Precies, twintig jaar geleden waren Mickey Mouse, Kwikwijk en Kwak... en ook Doornroosje voor het te zien in Euro Disney Parijs. Het park is in die twintig jaar een stuk groter geworden... met uh, attracties als Space Mountain... Toy Story Playland en de opening van een tweede park... het Walt Disney Studios Park. Inmiddels heet Euro Disney Disneyland Parijs, volgt u mij nog... en hebben meer dan 250 miljoen mensen het park bezocht. Waaronder, meerdere malen, Michiel Veenstra, DJ bij 3FM. Goedemorgen, Michiel. Goedemorgen. Vertel eens, hoe vaak ben je geweest? Uh, ik ben het wel een beetje kwijt, maar het, het zal ergens tussen de 20 en 30 keer zijn geweest. Zo. <laughs> Wat heb je met dat park? Uh, het... het... Het is een bewondering voor, um, uh, ja, voor, toch voor het, het, het vakmanschap... waar we in elkaar hebben gezet. Uh, het is natuurlijk gemodelleerd naar het, uh, het oorspronkelijke Disneyland... uit, uit Californië, wat in de jaren 50 open ging... onder uh, uh, leiding van, uh, van uh, uh, Walt Disney zelf. En um, waar uh, pretparken voor Disneyland destijds niet meer waren... dan een stuk hekken eromheen en daar allemaal attracties... en, uh, en zoek het uit... Uh, um, introduceerde hij een, een, een park met een verhaal. Het, uh, hij was natuurlijk oorspronkelijk een filmmaker. En uh, wat, wat hij uh, en, en zijn team van de Imagineers, dus, dus de, de mensen die het, het park uh, ontwierpen, hebben gedaan... is, um, ze, nemen, ze nemen je eigenlijk mee van scène naar scène. Een attractie uh, vertelt een verhaal en, en alles daaromheen uh, uh, ondersteunt dat verhaal. Tot aan de vuilnisbakken aan toe... En uh, uh, uh, uh, de kostuums van de medewerkers die hier rondlopen, de castmembers, uh, ziet het eruit als het, uh, alsof het onderdeel uh, maakt van een, een filmscène. En, en dat en verhaal, en, dat verveelt jou nooit kennelijk? Nee, nee, absoluut niet. Want uh, het, het, het, is, het is tot in zoveel ver details doorgevoerd. Het, het zelfs een, een simpel iets als uh, een, een fotografiewinkel aan het begin van het park, waar je nou ja, vroeger je foto kon laten uh, ontwikkelen en tegenwoordig uh, digitaal kon laten afdrukken vertelt een verhaal, want het is gesitueerd in een, in een deel van het park wat, wat uh, uit het begin van de vorige eeuw en dus uh, was een man die toen een fotowinkel had iemand die heel erg op de hoogte was van technologische ontwikkelingen en dus uh, uh, uh, elektriciteit was toen net nieuw uh, overal uh, uh, Elektriciteitsdraden van de elektrische lampen die hij als eerste in het dorpje had, uh, liet hij bewust langs de muren lopen in plaats van weg te werken. En, en dat zijn dan details. Als je in die winkel staat, denk je hoor misschien je hier dat je slordig uit, dat zal allemaal wel. Mm -hmm. Maar het is onderdeel van, van, van het verhaal. Van, ja, het, het zijn filmscenes en, en dat is zo razend knap binnen details uitgevoerd overal en, en daar, daar vallen mij telkens een nieuwe dingen in op. Ja. En nou bestaat het 20 jaar, maar Europa zit ook in een financiële crisis. Um, zal zo'n park daar ook onder lijden? Of, of zullen ze toch door blijven gaan ook met het ontwikkelen van nieuwe, spectaculaire dingen? Uh, nou, dat sowieso. Uh, het park heeft natuurlijk een, een behoorlijk uh, um, uh, holige financiële geschiedenis ook gehad. Zeker ja. In het begin waren de resultaten ja, verre van, van rooskleurig. Um, hoofdzaak met de hoofdzaak me te wijden aan het feit dat de Amerikanen toch wel een kleine inschappingsgraad hadden gemaakt over hoe Europeanen zo'n park meemaken. De Amerikanen, als die naar Disneyland of Disney World gaan, dan boeken ze gelijk één uh, of twee weken en kopen zich helemaal stuff aan de merchandise. Dat was hm. in Europa toch even verhaal. Doe het even anders hier. Ja, precies. We, we, we, we ja. We, trouwens, nog even snel, hè, die twintigste verjaardag. Nog groot gevierd? Parades? Vuurwerk? Ja. Uh, ze hebben een, een, een nieuwe avondshow uh, geïntroduceerd. Die door um, uh, Disney-fans uit de hele wereld uh, echt wordt gezien als het summum van wat er op dit moment wordt gedaan ja. in het Disneypark. Het is een combinatie van projecties, fonteinen, vuurwerk. Uh, en ja, Die wordt dag in dag uit opgevoerd uh, op, een, op een schaal. Ja. Om even terug te komen op die crisis. Je ziet het er niet in af. Nee, daar moet je bij zijn. Veel plezier bij het ja. volgende bezoek. Goed, goed, dankjewel. Michiel Veesra, dankjewel. Het is van radio 1-journaal. De Veel aandacht voor het oordeel van de commissie De Wit in de Ochtendbladen. Een uitgebreide analyse neemt bijna de hele voorpagina van de Volkskrant in beslag bijvoorbeeld. Conclusie van de krant, Bos maakte fouten, maar het hele systeem om hem heen, inclusief parlement, Nederlandse bank, Europese commissie, functioneerde rommelig, langzaam en soms ronduit slecht. Niemand komt er met schone handen vanaf. Ook de andere kranten hebben soortgelijke samenvattingen van het rapport van de commissie. Aantal koppen op een rij. FD, sfeer van geheimhouding rond banken steeds meer onder vuur, Begripvolle De Wit oordeelt hard. En het AD, Bos die het kamer links liggen. De Telegraaf ook nog, Bos kwistig in bankencrisis. Dan de ander nieuws in de krant. Het Algemeen Dagblad schrijft over een uitgewezen asielzoeker... die maandag zelfmoord heeft gepleegd. Het gaat om een man uit Burundi... die Nederland had moeten verlaten met zijn zoon en dochter. Met zijn daad wilde de man waarschijnlijk afdwingen... dat zijn kinderen toch in Nederland konden blijven, schrijft de krant. Ze wist al enkele maanden dat ze Nederland moesten verlaten. De gemeente Culemborg had eind augustus aan minister Leers gevraagd... om ze niet uit te zetten. Maar daar ging de minister niet op in. Het is ook onduidelijk of de kinderen nu wel in Nederland mogen blijven... of dat ze toch terug naar Burundi moeten. En de benzineprijs gaat één deze dagen de magische grens van 2 euro passeren, schrijft de Telegraaf. De afgelopen maand is de benzineprijs 5 cent gestegen. Als die trend doorzet zijn we vanaf vandaag of morgen ergens in het land door de 2 euro heen, zegt een prijsvergelijker in de krant. Het TD schrijft nog dat in meer dan 25 bioscopen deze zomer de wedstrijden van het Nederlands elftal te zien zullen zijn. Zowel Pathé als JT-bioscopen hebben zalen gereserveerd voor live-uitzendingen van Oranje. Alleen in het stadion heb je een betere plek, zegt Jan Leijsenaar van JT-bioscopen. Hij verwacht geen problemen met beschonken oranje volk. Het afgelopen jaar heeft in de heel Nederland de nieuwste film van Nieuw Kids gedraaid. Zonder problemen. Nou, dan maken we ons ook geen zorgen over de voetbalwedstrijden. Dit is Radio 1.